We zijn al een paar weken met elkaar bezig om vanuit de Richteren het spoor te volgen hoe eigenlijk een ongehoorzaam Israël elke keer weer afwijkt. afwijkt. Het lijkt wel of Israël, en laten we nou niet wijzen naar Israël, maar laten we onszelf meerekenen tot Israël, want dat zijn we natuurlijk. We zijn geen Joden, maar we zijn Israël. Door het geloof in Yeshua hebben we deel gekregen aan Gods belofte die hij gedaan heeft aan Abraham, Isaac. Israël. Maar we hebben natuurlijk dezelfde problemen als Israël. Je durft aan me te zeggen, we hebben dezelfde problemen als onze broeders en zusters in Israël. Want het zijn mensen van vlees en bloed. Amen. En zoals Israël gecorrigeerd moest worden door wie? Door vader via het woord van zijn profeten, lezen wij nog elke dag opnieuw in dezelfde boeken van de profeten. En we kunnen precies horen wat vaders wil is over ons leven. Daarom is het inderdaad goed om te horen wat het is om een rechte lineaal te hebben. En dat lineaal of het paslood langs je leven te leggen. Israël, kan je rustig zeggen, was ook net als wij intens goddeloos. Prijs de Heer tot hij zijn woord gegeven heeft. En tot we een weg hebben gevonden om bij elkaar te kunnen komen. En tot we uiteindelijk rechtvaardigheid hebben leren kennen door zijn Torah. We hebben het ook een vreugde gevonden, maar eindelijk zegt we gaan langs het Torah leven. Ook al hebben we nog zigzaggetjes in ons leven. We zijn blij dat vader ons geleerd heeft dat we door het geloof in Yeshua vergeving hebben gekregen en tot we rechtvaardig verklaard worden. Laat dat nou door het geloof onze vreugde zijn, tot vader zegt dat wij rechtvaardigen zijn. En we zijn het ook. Wie twijfelt er nog aan of die een rechtvaardige is? Gelukkig zie ik geen vingers. Dus durf het voortaan van jezelf te zeggen... ...door je geloof in Yeshua... ...verklaart vader u rechtvaardig. Dus als iemand aan jou vraagt... ...ben jij dan een rechtvaardige? Dan zeg je amen. Maar in Yeshua. Hè? Dat zit er altijd achter aan. Niets buiten Yeshua om. Wij hebben het een vreugde gevonden met elkaar... ...om niet alleen de Sabbat te vieren... ...maar de feesten van de Heer te vieren. En dat maakt ons niet zalig. Het redt ons ook niet... We vinden het helemaal niet leuk om te liegen en we willen het ook niet meer. Eigenlijk doen we het ook niet meer. Maar nochtans, de gerechtigheid is door ons de God geschonken. Wij zijn rechtvaardig, verklaard door vader en het is gezamenlijk onze vreugde om daarin te wandelen. Israël leefde maar in goddeloosheid terwijl ze de Torah ontvangen hadden. Terwijl ze een tempeldienst, een tabernakel hadden met een profeet erin, een priester, die het volk moest onderwijzen. Nou, we hebben wat van die richters gezien. Als het volk terzijde was gegaan, kwamen de richters om het volk op spoor te brengen. En na Samuel krijgen we, zo, het volk had geroepen, wij willen een koning. Kunt u nog herinneren, vorige keer, wij willen een koning. En Samenwel, die werd te boos. En die voelde zich verworpen. En vader, die zegt, hé, hey, ze hebben jou niet verworpen, zegt hij. Maar ze hebben mij verworpen. Want eigenlijk was vader al koning over dat hele volk. Ze wilden alleen maar naar hun koning te luisteren via de woorden van Torah. Nou, op die grond wordt uiteindelijk een koning uit het volk gehaald. En dat is een man naar het hart van het volk. Dat was een grote vind. Je moet maar lezen in de Bijbel. Wat er staat geschreven over die Saul. Over die het was een geweldenaar. Het was een man die kon echt strijden en vechten. Maar was het nou ook wel de koning voor Israël? We gaan vandaag een paar dingen met Sal doornemen en kijken hoe het gaat. En gaan we een paar dingen uit leren. We hebben in Israël natuurlijk ook goede koningen gehad. Dus dan zeggen we, wie was er nou een goede koning? Laten we er één noemen, David. Hij was een man naar Gods hart. Was die kozen eigenlijk? Wel nee, hij ziet een mooie meid op het darkroom. Dat is leuk. En omdat hij koning is, laat hij de vent vermoorden en hij neemt haar in zijn bed. En ze kan niet zeggen nee, ze kan niet gillen, want het is de koning. Het is echt niet mooi. Hij heeft er een grote prijs voor moeten betalen. Maar hij is wel weer teruggekomen op het spoor. He, wij zijn ook vaak van de weg af geweest, we dus zijn weer teruggekomen op het spoor. Je kan dus dingen lezen in de Bijbel, want ze ver, verheulen de, de vuiligheid van Gods kinderen niet. Gelukkig mogen we er wat van leren tot we zeggen nee, we willen terugkomen op de weg en de weg gaan. Heel dat volk Israël werd gecorrigeerd door profeten. En uiteindelijk zeggen ze, we willen een koning. Maar als u zegt, ik wil een koning... ...dan ga je je onder iemand stellen, als die een fout maakt. Wat gaat er dan met u gebeuren? Met de koning mee. Gaat het de koning goed? Heerlijk, dan gaat het goed. Je hebt de overwinning. Willen wij eigenlijk wel een koning hebben... Die over ons is. Of wil je dan eigenlijk wel een voorganger hebben, of een dominee, of weet ik wel wat voor een titel dat we voor iemand zetten, of zijn we gewoon broeders met elkaar? De een heeft een gave voor dit, de ander heeft een gave voor dat, maar de bedoeling is dat we met elkaar onderwezen raken in de Torah, maar dat je je eigen relatie hebt met vader, met vader. En dankzij de liefde van de vader was hij bereid zijn offer van zijn zoon te geven, zodat wij in die liefdesrelatie konden terugkomen. Want wij worden echt niet gered door het houden van de wet. Wie van u wordt er gered door het houden van de wet? Wie is er zo precies langs de lineaal geweest? Echt niet waar. Niemand is rechtvaardig, zegt Paulus, tot niet één toe. Hun mond is als een open graf. Ik zal het niet verder herhalen, want het zijn geen mooie woorden van Paulus. Maar we moeten wel naar het recht leven. We worden er niet door behouden. We worden behouden door het geloof in onze Heer, Yeshua. Geldt ook voor de koning Saul, waar we het dadelijk over gaan hebben. Ook hij had in een liefdevol hart voor Abba Yahweh moeten handelen. Hij begint wel goed, maar er gebeuren dingen waarvoor je zegt, oh waarom gebeurt dat? Wat we van Saul gaan horen, gebeurt ook in uw leven en in mijn leven. Nou, ik heb het maar genoemd, Saul, de eerste koning van Israël. We gaan een paar dingen van Saul lezen. Er staat in Samuel 15, vers 1 tot en met 3, Samuel sprak tot Saul. En dan moet je opletten, Samuel is de profeet van Yahweh in die dagen. Hij is de richter, hij is wel de laatste richter in de lijn, want na hem komen er dus alleen maar koningen. Maar die samenwel, die blijft leven, zolang de koning leeft. En het is nog steeds samenwel die tegen de koning zal zeggen: A, B, C. Of je moet terug, of dat gaat fout. Hij mag koning wezen, Saul. Maar als het staat in de lijn naar vader. is nog steeds samenwel degene die zegt: Zo staat geschreven. En die corrigeert. Als Samuel spreekt tot Saul, spreekt vader. Want Samuel is de profeet. Samuel die zegt tot Saul. Mij, Samuel, heeft Jawe gezonden. Dat is duidelijk. Waarom? Om u tot koning te zalven over zijn volk Israël. Dus Samuel wordt gezonden door vader om de koning te zalven. Maar je wordt niet zomaar gezalfd, je wordt altijd gezalfd met een doel. En dat doel moet je in de gaten houden. Vele mensen zeggen, oh, maar ik ben ook gezalfd. We hebben geroepen in gemeentes met de voorgangers, oh, we hebben zulke gezalfde voorgangers. En ze verkondigden niet Torah. Ze waren zo gezalfd, maar ze verstonden geen draad van Torah. Ze zeiden gewoon, de wet, helemaal weggedaan. Het zou kunnen zijn dat je dan in Nederland links kan rijden, door het rode licht kan gaan. De, ze overzien dus niet wat ze zeggen. Yahweh heeft mij gezonden om u tot koning te zalven. Abba Yahweh zelf door zijn knecht, de koning, over zijn volk Israël. Als dat zo is en je aanvaardt dat, nu dan, luister naar de woorden van Yahweh. Dus de profeet mag wel spreken, maar hij spreekt de woorden van Abba Yahweh. De kern waar het om draait is, luister naar de woorden van Yahweh. Waar stond het woord luister ook weer mee in verbinding? Ja, schitterend. Net onze broer een lied gezongen. Sma Israël. Hoor. Maar het is niet alleen maar horen, het is doen. Horen en doen is het bewijs dat je luistert. Lieve broeder en zuster, luister naar de woorden van Yahweh. En wat is woorden? Dat is wat gesproken wordt. Yahweh de Heerschare zegt, ik doe bezoeking over... ...wat Amalek Israël heeft aangedaan. Hoe lang is dat geleden? We zitten al in de tijd van de richter. Ze zitten al een hele tijd in het land Israël. Maar Israël is goddeloos gaan handelen. Dan komt de vijand binnen, komt er een richter, vijand eruit. Goddeloos handelen, vijand komt binnen, komt er een richter, vijand eruit. Hoe lang gaan we door? Samuel was de laatste richter voordat er een koning komt... Was er toen vrede in Israël? Echt niet waar. Gaat de koning fout, komen de vijanden in Israël. Dat gaat maar door. Maar het gaat in uw leven precies hetzelfde. Zodra we dus van de weg afraken, komt de vijand in je leven. Zodra je laat corrigeren en je wordt weer getrouw aan het woord van vader, gaat de vijand weer uit je land weg. En is vader weer koning. Daar gaat het om. Onze vader is koning. Vader die zegt, ik, ik, ik zeg die, jawe, ik doe bezoeking over Amalek. Wat Amalek Israël heeft aangedaan. Hoe hij zich hem in de weg heeft gesteld toen dat volk uit Egypte trok. Weet u nog hoe er gegaan is met Amalek? Dat hele volk loopt, wie lopen erachter in het volk? De zwakken, de, de, de moeders en de kindjes, de kinderwagens hadden ze toen niet op de rug, weet je wel? Maar bij het zwakste deel, daar komt Amalek binnen om het aan te pakken. God die haat Amalek. De valleibewoner betekent het. Hij zegt, ik doe bezoeking over wat Amalek aan Israël heeft aangedaan. Ook aan de Amalek van vandaag. Want er is natuurlijk een gigantisch Amalek. Amalek zal nooit uit ons leven zijn. Niet uit uw leven en niet uit het leven van Israël. Ze zullen dus altijd blijven aangevallen worden door de volken rondom. Noem ze maar Amalekieten. Tite, Ferizieten, Perisieten. Al die ieten om Israël heen zitten altijd op de nek van Israël. Maar ze kunnen pas Israël binnenkomen als vader de bescherming van de grens optilt. En dat doet hij alleen maar. Ze bescherming wegnemen als het volk zich helpt met de Amalekiet. Gaan wij de goden van Amalek dienen? Oké. Okay. Dan haal hij toch het scherm weg, zegt vader. Zo elke keer opnieuw komt de goddeloosheid Israël binnen. Nou, zegt hij, ik doe bezoeking over wat Amalek Israël heeft aangedaan. Toen ze uitgetrokken was uit. Nou, dat is al jaren verder. Maar vader heeft een goed geheugen en hij zal je vijand aanpakken. Ook al ben je zelf dood en begraven en je derde en vierde geslacht ook. Er komt een dag, vader bezoekt de zonde... Van de vaderen aan de kinderen. Amalek wordt ook door vader aangepakt op een bijzondere manier. Ga nu heen, zegt hij tegen de koning. Versla Amalek. Slaat al wat hij bezit met de Spaar Sparen niet. Dood man, vrouw, kind, zuigeling, run, schaap, kameel, ezel. Dood alles. Dat is de wil van vader met het kwaad. Je kunt Amalek gewoon zien als het kwaad in de wereld. Amalek is het kwaad wat achter Israël aankomt om Gods kinderen te grijpen. En hij begint bij de zwakste. Het heeft niets te maken met rechtvaardig, onrechtvaardig. Hij grijpt altijd de zwakste. Ziet Amalek als het kwaad en als de macht in je eigen leven die ook jouw leven wil aantasten. Weet dan van tevoren wat vader zegt over Amalek. Dood. Elke zonde, neiging tot zonde, kapte mee. Dat is de enige manier om je tegenstander lam te leggen. Het is verschrikkelijk om Amalek voortdurend in je leven te hebben. Saul roept het volk op. Hij monsterde het in het Telaïm. 200.000 man voetvolk en dan was ik het 10.000 Judeërs. Of dat geen voetvolk is, weet ik niet, maar hij zegt het nou eenmaal zo. Toen Saul de stad van Amalek bereikt had, legde hij in dat dal in Hindelaag voor... Amalekieten. Er zitten tussen die Amalekieten ook nog Kenieten. Saul die zegt tot die Kenieten, dat zijn de zonen van zijn schoonvader van Mozes... ...ga heen, verwijdert u, trek uit het midden der Amalekieten... ...opdat ik u niet met hen verdelg. Saul is echt voorgenomen, Amalek ga ik vernietigen. Maar er zit er nog een rechtvaardig volk tussen... He? Je zou het ook kunnen zeggen, zoals Lot in Sodom. Abraham met die twee engelen, die drie engelen. En die engelen waren op weg om Sodom te vernietigen. En Abraham die gaat strijden met die engel. Maar als er nog vijftig, als er nog veertig, als er nog tien. Nee, zegt hij, dan had ik het niet verwoesten. En dan moet hij stoppen. Maar dan gaat hij toch nog Lot uit Sodom trekken. Is dat niet wonderlijk? Hij zal dus nooit de rechtvaardigen vernietigen in het oordeel voor de goddelozen. Zo zijn er verschillende voorbeelden in de Bijbel te vinden. Hij ze gaat heen tegen dat volk van die kenieten, verwijderen nou trek uit het midden van die amelkieten, omdat ik je niet met hen verdelg. Gij hebt immers trouw bewezen aan alle Israëlieten toen ze uit Egypte trokken. Als je nou over je eigen nadenkt in je zorg over Israël, ook al is Israël nog zo goddeloos bezig, toch dienen we zorg te hebben voor Israël. Het blijft het volk wat in het land van vader woont. En dan is het hartstikke goddeloos, daarin zullen we niet meer meegaan. Maar ook in Israël is een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Dus we zullen ons gebed voor Israël blijven richten. Het is wonderlijk dat hij zegt... ...de trouw bewezen aan alle Israëlieten toen ze uit Egypte trokken. Ook het hedendaagse Israël moet eigenlijk ook nog steeds uit Egypte trekken. Het is een proces wat altijd maar doorgaat. Wij moeten uit Egypte trekken, maar zelfs onze Joodse mensen... ...nou zegt hij, daarop verwijderden zich de kenieten uit het midden van Amalek. heb ik maar gezegd, net op de manier zoals Lot uit Sodom getrokken wordt. Het is belangrijk om te weten... Dat als profeten spreken moet het altijd in overeenstemming zijn met Torah. En een profeet zal je altijd verwijzen, niet naar zijn eigen vorm van spreken of naar zijn eigen kennis. Hij zal moeten zeggen, wat heeft vader nou gezegd in zijn verbond tussen jou en hem? Want het gaat over wat vader zegt tot Israël. Want wat vader daarover gesproken heeft, is altijd recht. Alleen dat Israël handelt krom. En die profeet die staat te midden van Israël te zeggen wat God gezegd heeft. Dat is ook het mooie wat wij met elkaar mogen doen. Ook in de families en de, de, de kenniskringen die we hebben. We mogen onze broeders en zusters in Christus altijd weer wijzen wat zegt vader. Ook al word je niet gepruimd door vele christenen. Niet erg. Wat staat er in Deuteronomium? Dat is heftig. Want in Deuteronomium heb je gezegd, gedenk nou wat Amalek je aangedaan hebt op uw tocht je uit Egypte getrokken waart. Dus God gebiedt zijn volk na te denken en te herinneren wat heb amelijk in je leven gedaan. Hoe hij u onderweg tegenkwam en al de zwakken uit de achterhoede afsneed. Terwijl gij vermoeid en uitgeput waard. En hoe hij God niet vreesde. Als dan Yahweh uw God u rust gegeven heeft van al die vijanden... Rondom u in het land, dat Jaweh uw God u ten erfdeel gegeven zal, om het te bezitten, dan zult gij de herinnering aan Amalek onder de hemel uitwissen. Zegt hij, vergeet het niet. En wat gebeurt er? Met de eerste koning van Israël wordt dit de eerste opdracht voor de koning. Al die jaren wonen ze al in het land, ze hebben wat afgeknokt, ze hebben wat mensenlevens, is het bloed van moeten vloeien... En pas met de eerste koning zegt ineens Abba door zijn profeet, maak Amalek af. Vernietig het. Vader, moeder, kind, alles. Toen kwam het woord van weet tot samen wel. Komt hij nog een keer. Het berouwt mij. God die berouw heeft, kent u dat? Hoe kan God nou berouw hebben? Hij weet alles van tevoren. Hij ziet van het begin het eind en van het eind weet hij het begin. Bij God is alles bekend. Maar hij spreekt in de menselijke vorm. Zoals we zelf zouden denken. We maken keuzes en uiteindelijk, God die heb je de mogelijkheden gegeven om een rechtvaardig leven te leiden. Maar je maakt er een zootje van, dan zegt vader het berouwt me dat ik hem zoveel van mijn heerlijkheid gegeven heb. Ik heb eigenlijk mijn parels in de handen van mijn zoon gegeven en hij gooit die parels in de modder. Hij heeft hier berouw van dat hij die heerlijke parels, die mooie aan je gegeven heeft. Nou, het berouwt mij, zegt Abbeja, weet dat ik Saul tot koning heb aangesteld. Want hij heeft zich van mij afgekeerd. Wat heeft Saul nou eigenlijk gedaan? Weet u dat nog? Hij heeft al die mensen gewoon gedood, toch? Al die Amalekieten. Hij doet maar één ding niet. Hij moest ze allemaal vernietigen en hij spaart de koning. Ik denk eh, één foutje. Maar die koning was natuurlijk het belangrijkste. Eigenlijk wat maar enige waarde had van wat ze hadden moeten vernietigen... Denk erom, onze wereld zit vol met waardevolle dingen. En we zijn ontzettend gefocust op waardevolle dingen. Ook wij willen ze bezitten. En als we daarop gaan jagen, dan is onze jacht op waardevolle dingen... En we zijn geneigd om de waarde die God ons leert te vergeten. Hij zegt: Ik berouw dat ik Saul tot koning heb aangesteld. Hij heeft zich namelijk van mij afgekeerd en mijn bevelen niet uitgevoerd. Hierop ontroert Samuel hevig. En hij riep tot jaande de hele nacht. Het gaat de profeet niet makkelijk af. He, op de woensdagavond hebben we het ook over die profeet Jeremia dan. Als je ziet de pijn, de moeite en verdriet die Jeremia heeft om dat volk. ...te zeggen wat Abba zegt, want dan worden ze naar Babel toegedreven. En vader, zeg het ze. Maar de profeten hebben het daar heel moeilijk mee, ook Samuel. Vroeg in de morgen ging Samuel Saul tegemoet. Samuel werd meegedeeld. Saul is naar Karmel gekomen en zie, hij heeft zich daar een gedenkteken op gericht. Hij flikt iets door de koning niet te doden en dat hele volk wel te doden, en niet de schapen en de geiten en de koeien te doden. Hij volvoert de opdracht van God niet. Vader zegt, vernietig dat kwaad. Want dan moet je over na blijven denken. Het is wel amelijk, maar het gaat om het kwaad wat uitgeroeid moet worden. Hij heeft zich daar een gedenkteken op gericht... Daarna heeft hij zich omgewend, is weggegaan en is afgedaald naar Gilgal. De koning in zijn foute handelwijze maakt voor zichzelf een gedenkteken. Het is over met Saul. Dit gaat helemaal niet. Ik hoop dat wij daar een les uit kunnen leren. Als we handelen als Saul, ook al is hij als koning gezalfd, ook al zijn wij gezalfd door ons geloof in Yeshua, met hem één lichaam geworden... en we zijn bereid om maar de geboden van God te verbuigen... en anders te handelen, dan liggen we op dezelfde koers als Saul. Toen Samuel bij Saul kwam, zegt deze, dat is Saul, tot Samuel... Wees gezegend door Yahweh. Ik heb het bevel van Yahweh uitgevoerd. Is hij zeker van zijn zaak of niet? Stel je voor dat je een opdracht hebt gekregen en dan komt de koning naar je toe. En die zegt dan tegen de profeet, wees gezegend door Yahweh. Nou, de profeet is gezegend door Yahweh. Dat hoeft hij niet van een uh, ongehoorzame Saul te horen. Ik heb het bevel van Yahweh uitgevoerd. Lieve mensen, het is gewoon niet zo. Hij is een klein stukje vergeten. wel die zegt, geen antwoord op zijn vraag hoor. Hij zegt, hé, hey, ik hoor geblaad van kleinvee en geloei van koeien. Hij geeft niet eens de koning antwoord. Hij zegt, ik heb alles gedaan wat wij gezegd hebt. Gut zegt Samuel. Ik hoor schapen en koeien. Gaat het licht op brandwerk, Sal. En dan zegt Sal, die heeft men... Dat is weer een, een afwijking, hè. Wie is de baas daar zo? De koning of niet? Die heeft men van de Amalekieten meegebracht. Want het volk, hé, hey, het volk en men, dat zijn dezelfde natuurlijk. Heeft het beste van het kleinveel van de runderen gespaard. Met een hele goede reden. Om Yahweh, uw Godoffers te brengen. Maar de rest hebben wij met de ban geslagen. Vindt u het een goed argument? Ze hebben die koeien toch meegenomen om te offeren aan Yahweh. We hebben ze gespaard om Yahweh. Hoe vind je dit woordje daartussen staan? Stel je nou voor dat ik iets aan u vraag. En dan zeg je tegen hem, ja Willem, we hebben ja, jouw God. Op datzelfde moment staat hier een streep tussen u en mij. Wat, zegt dat, wat zeggen ze nou nou? We hebben de runderen gespaard om Yahweh, uw God, Samuel... Hebben deze mensen nou een hart voor God of niet? Israël heeft geen hart voor God. Ze hebben de Torah gekregen. Ze hebben wetten gekregen. En regels. Ze weten ze moeten op de achtste dag besnijden. Oké, okay. kinderen van Abraham, Isaac, Jacob. Wij zijn godsvolk. We hebben ook de tempel, de tempel. Enfin. We kennen alle geschiedenissen van Israël. Het is triest om te verwoorden. Wat deze koning doet, wordt afgerekend op Israël. ...gegarandeerd. Deze koning maakt een keuze en het is een ramp wat daar gebeurt, want hij wordt afgeserveerd. Waarom leg ik de nadruk op dat woordje uur, want zo staat het in de hele de Bijbel hoor. Want ja, waar is de God van Israël? Het is uw God. Maar als het nou uw God is, waarom flikken we dan steeds die dingen waarvan uw God zegt doet het niet? Het gaat om de verhouding die er is. Ja? Daarom leg ik hier de nadruk op. Hij zegt, ik heb te runderen... heb ik gespaard, want die wil ik aan u offeren. He? Om ja, we, uw God, zegt hij tegen wie? Tegen? Samuel. Dat is afstandelijk. Maar ik heb het gedaan om, om... uw God te dienen. Ik zou het anders gezegd hebben. Onze God. Maar de rest... hebben wij met de ban geslagen... Nou, die, die koning Saul, die denkt wel steeds dat hij goed gedaan heeft. Maar hij heeft gewoon niet gedaan wat Abba Yahweh gezegd heeft. Daar moeten we onze les uit leren vanmorgen. Toen zegt Samuel tot Saul, hou je mond, hou stil. Echt waar, daar kan je niet naar luisteren, naar zulke argumenten. Want je voelt het tot het niet goed is. Houd stil! Dan zal ik u meedelen wat Yahweh deze nacht tot mij gesproken heeft. En dan zegt Saul, oké, okay, spreek. Want God spreekt toch tegen de profeet andere dingen, als van Saul dacht tot het zou gebeuren. Dan zegt Samuel, zeid gij niet, hoewel je een klein waard in je eigen ogen. Waarom is die klein in eigen ogen? Hij kwam uit de kleinste stammerts, Benjamin. Het kleinste stammetje. daar kwam hij uit. Zijt gij niet, hoewel gij klein in eigen ogen, geworden tot het hoofd der stammen van Israël? Dus een jongen uit de kleinste stam wordt koning en baas over heel Israël. Tot hoofd der stammen van Israël. En heeft Yahweh u niet gezalfd tot koning over Israël? Dat is de situatie waarin hij zit. Yahweh had u uitgezonden met de opdracht... Probeer voor jezelf alles te bedenken wat je hebt geleerd in de Bijbel, waar wij als opdracht toe worden uitgezonden. Als het lichaam van Yeshua. Ga heen, sla die boosdoeners, die amalekieten, met de ban. Strijd tegen hen totdat gij hen hebt uitgeroeid. Ik zeg dus niet dat we naar de geefvermeerden, de katholieken en zo toe moeten gaan. Dat heeft er niets mee te maken. Maar veel van die drogredenen die we geleerd hebben, dat zijn voor ons amalekieten in ons leven. Want we hebben nog een heleboel religieuze gevoelens en dingen die zitten in onze ziel erin gepompt. We gaan er echt geen klappen voor geven natuurlijk. Totaal niet. Maar we moeten in de geestelijke wereld iets gaan doen. We hebben neigingen, daar schamen we ons voor. Gelukkig weten onze broeders en zusters die niet. Want die zie je niet elke dag. Je vrouw en je man zien dan veel meer natuurlijk. Maar er moet iets gebeuren waar Amalek steeds maar kans krijgt om in onze ziel dingen te, he, te veranderen, te doen. Die we eigenlijk ook niet willen. ...die de zwakste van ons in de rug aanvallen en zelfs zo weten te manipuleren dat ze de gemeente verlaten. Terwijl je waarachtig preekt over één God, Yahweh, en over één Zoon van God, Yeshua. Omdat ze aan dogma's vasthouden, ze zeggen, ja, maar het zijn er toch drie, drie onderscheiden personen, maar alle drie zijn ze één goddelijk wezen... Dus uh, vader onze God is eigenlijk schizofreen, want hij heeft drie persoonlijkheden. Het is een zo onzinnig iets, maar je kan er strijd mee hebben... dat mensen je uit de hele christenheid verwerpen en zeggen... met jou eet ik geen brood meer en drink ik geen wijn. Wist u dat? Dat gebeurt echt. Maar we zitten zo dicht op het spoor van de waarheid... Israël heeft nooit een andere God gekend dan Yahweh. Hij is de enige waarachtige God. En het wonderlijk is, Yeshua zegt in het hoge priesterlijk gewet... Dit nu is het eeuwige leven dat ze, u kennen, de enige waarachtige God en Yeshua de Messias die gij gezonden hebt. Dat is eeuwig leven. Dus in vader en in zoon hebben wij leven. Yahweh had u uitgezonden met de opdracht, ga heen, sla die boosdoeners. Dus niet de katholieke slaan en niet de gegrifmeerde slaan, maar die boosdoeners die jij nog in je eigen ziel hebt zitten. Die Amalekieten met de bang strijd tegen hen totdat je ze hebt uitgeroeid. Ik denk dat we door onze dood door zullen blijven strijden. Maar ga wel die strijd aan. Ga wel die strijd aan. Waarom hebt gij dan niet naar Yahweh geluisterd? Maar hebt gij op de buit geworpen en hebt gedaan wat kwaad is in de ogen van Yahweh? Kwaad is. Het staat niet was, bijvoorbeeld. De Torah van Yahweh is vanaf het begin tot einde. De Torah was er al, want het is het woord van God waarmee hij helemaal een aarde geschapen heeft. Begrijpt u hem? Wat God kwaad noemt, dat is kwaad. Dat was niet kwaad en het zal niet kwaad worden. Maar wat vader kwaad noemt, dat is kwaad al vanaf Adam en Eva tot aan de laatste mens voordat we opgebrekt zullen worden uit het graf. Je wordt buiten geworden omdat wat kwaad is in de ogen van Yahweh. Er is geen ander argument in ons leven dan dat we kunnen zeggen... wat kwaad is in de ogen van Yahweh, dat zal ik als kwaad achten. Ik laat me nog liever vieren delen als dat ik kwaad zal doen... waarvan vader zegt dat is kwaad. Nee, we zijn opgeroepen om goed te doen. Toen zegt Seil tot Samuel... Ik heb wel naar Yahweh geluisterd. Oh ja. Ik ben de weg gegaan waarop bij mij zond. En ik heb Aagach, de koning van Amalek, meegebracht. Maar Amalek zelf heb ik met de... Hey. Dus ik heb de koning van Amalek meegenomen. Maar Amalek zelf, het volk, heb ik in de ban. Heb ik geslagen. Heb ik uitgeroeid. Doch het volk... Saul. Hey, zou... Heb ik het niet over zichzelf, toen net hadden we het over hen, weet je wel, het volk, hier komt u weer. Doch het volk nam van de buit, kleinvee runderen, het beste van het gebannene, om Yahweh, uw God, offers te brengen in geel Het blijft nep, vindt u ook niet? We blijven argumenteren waarom we het ja, niet gedaan hebben wat God gezegd heeft, maar we hadden wel goede bedoelingen. Uiteindelijk willen we u eren in geel Samenwel zegt, en hier moet de kern van de les gaan komen van vandaag, wordt ontzettend belangrijk. Samenwel die zegt, heeft Abba Yahweh evenzeer welgevallen aan brandoffers en slachtoffers? Als aan het horen naar Yahweh stem, Vraagteken, vraagteken. Zie, gehoorzamer is beter dan slachtoffers. En luisteren is beter dan het vetten van de rammen. Waar gaat het dan over? Zit God te wachten op uw offers? Zit God te wachten op uw offers? Hij zit gewoon te wachten op je gehoorzaamheid. Vind je het leuk als jouw zoon elke keer komt? Ja, papa, ik heb het weer gestolen. Ik heb er spijt van. Oké, okay, ik vergeef het je. Ik kan het niet meer doen. Hè? Nee, papa, ik ga het niet meer doen. Hij loopt de deur uit en hij jatte weer wat. Wat bij de buurvrouw. Komt hij weer terug? Ja, ja, ik heb er spijt van, papa. Maar ik heb weer lopen jatten. Ze dus heeft er spijt van. Ja, oké, okay, niet meer doen. Knul, ik, ik vergeef het je. Fijn, papa, dank je wel. Je gaat de deur weer uit. Kom bij je linkerbuurman. je jatte boel. Weer. En dan gaat het maar door. Dat hele verhaal. Hoe hebben we niet geleefd vroeger? Je ging op een gegeven moment jatten en dan dacht je bij jezelf. Dan kan ik dadelijk altijd wel weer tot vader binnen, en dan vergeeft hij het weer. Wij hadden een makkelijke God. Maar zo heb je nooit gedacht natuurlijk. Hè? Heeft ja weer nou zeer evenzeer welgevallen aan onze brandoffers en slachtoffers. Soms denk je wel eens een keer. Iemand kan altijd maar zijn zonde blijden zonde beleiden. Zeg ik kap nou eens met je zonde. En ga dan nu altijd je zonde lopen benijden. Dat moet je wel doen. Liefst thuis, privé, in je binnenkamer. Maar ga publiekelijk de naam van God verheerlijken. Om wat hij gedaan heeft. Om wat hij onze schoon heeft. Hij zegt, ik heb liever dat je gehoorzaam bent, want dat is beter dan slachtoffers. En ik heb liever dat je luistert, want dat is beter dan het vette van die offers. Nou zegt hij, voorwaar, en er komt een heel spannend woord als er voorwaar staat. Weerspannigheid is zonde van toverij. Als je weerspannig bent tegen het woord van Yahweh, dan noemt hij dat toverij. En de tweede is, ongezeggelijkheid is... Afgoderij is een synoniem. Toverij, afgoderij is gewoon hetzelfde. Dat is gewoon dienen van terafim. Wat is een terafim? Dat is een afgod. Weerspannigheid, broeder en zuster, tegen de Torah van God is zonde van toverij, want je bent ongezeggelijk, je bent gewoon weerspannig. Het is afgoderij, het dienen van terafim. Nou zegt hij, omdat gij het woord van Jawe verworpen hebt, heeft hij u verworpen, zodat je geen koning meer zal zijn over Israël omdat hij Agag meegenomen heeft en het volk van Agag gedood heeft. En die denkt, hé, hey, vette koeien, vette ding. Het vette van de runderen, die neem ik ook mee. Mijn vader heeft gezegd, vernietig het. Zie je, het gaat voor ons ook op. Als we gaan leren beseffen wat vader zegt, wees dan wijs en ga het goede doen. En ik weet, vader is langmoedig, barmhartig, genade, goede tieren, hij is trouw. Hij weet wat wij zijn als mensen. En ook Yeshua weet dat heel goed, want hij is ook vlees, mens geworden. Hij kent onze gevoelens. Alleen Yeshua overhong tot de dood toe. Lieve mensen, zijn navolger zijn we geworden. Wat weer is onder de Torah, van oude verbond, als je dat wil zeggen, is ook weer de hier niet. De Tora is niet weg. Weerspannigheid tegen de uitspraken van Abi Yahweh is weerspannigheid. Blijft altijd. Liegen blijft liegen, stelen blijft stelen. De naam van God lasteren blijft God lasteren. He? Weerspannigheid is zonde van toverij. Ongezeggelijkheid is afgoderij en de dienen van terfiem. Nou zegt hij tegen Saul, omdat je dus het woord van Yahweh verworpen hebt, heb ik jou verworpen. Geen koning meer. Wist u dat wij ook priesters en koningen zijn in het Koninkrijk van God? Zoals we hier zitten zijn we priesters en koningen. Als we de waarheid snappen, lieve mensen, laten we onze taak oppakken. Laten we als priesters en koningen leven. Laten we het woord van ja weer recht met elkaar spreken tegen kennissen, familie, vrienden. Laat je hele levenswijze een getuigenis zijn. Het is een vreugde om dat te doen. En als je bang daarvoor bent, dan heb je problemen. Want je moet niet bang wezen, want als je bang bent, ga je dus de strijd niet aan. Weet je van de eerste klap die je krijgt, dat je daar het meeste van leert? De volgende keer weet je, oh dan moet ik mijn hoofd wegtrekken. Dan komt die klap er en dan zegt, oh even wachten. En dan ga je hem weer wat vertellen. En wil die lelijk doen, dan draai je de andere kant op en dan vertel ik het nog een keer. Maar je moet doorgaan om de dingen van vader bekend te maken. Als u het niet doet, wie zal het dan tegen je andere mensen zeggen? Deze profeet die komt het vertellen. En het wonderlijke is, vader die zegent hem. Hij is bij die profeet. En als Samuel wel een beetje bang is, net als Jeremia was ook bang, hij zei: ik moest luisteren, ik sta achter je. Ik denk, oh ja, dat is waar, vader staat achter me. Hij staat ook achter u. Er staat in nummerie 17, vers 10, Ja, we zeggen tot Mozes, breng de staf van de Aaron terug voor de getuigenis, voor de kist. Om bewaard te worden tot een teken voor de wederspannige, zodat gij aan hun gemor een einde maakt. Oeh. En ik het niet meer hoor. Opdat ze niet sterven. Ik heb er maar eentje gehaald. Je moet in je concordantie het woord weerspannig is halen. En dan moet je alle teksten lezen in welke context weerspannigheid gesproken wordt. Ik denk, ik zal er maar eentje tussen uitpakken, het is een hele mooie: de staf van Aaron. Terugbrengen voor de getuigenis om bewaard te worden tot een teken voor de wederspannigen, zodat gij aan hun gemoor een einde maakt en ik het niet meer hoor opdat ze niet sterven. Meneer was dat ook alweer? Die staf van Aaron? Een wonderlijke staf geweest, daar ging zelfs bloeien. Er kwamen takjes aan groeien. Breng de staf van Aaron terug naar het getuigenis om bewaard te worden Wanneer ging de staf van Aaron bloeien? Wat voor een probleem was er ook alweer? Korach, Datan en Abiram, die hadden gezegd, ja maar wij zijn ook priesters voor het huis van God. Hoor. Ja, niet alleen die levieten die daar zitten, wij zijn ook uh, kinderen van... Uh, ja, en toen uiteindelijk moest uh, de staf neergelegd worden en wie zijn staf ging bloeien, dat was de gezalde. Wonderlijk is dat, hè? Nou, ik vind dat schitterende verhalen, maar dat komt omdat die Korach aan en Biram, die waren dus weerspannig. Die betwisten het priesterschap van dat gedeelte, wat de God priesterschap had verkregen. In wezen uh, deed uh, ooit uh, uh, de zus van Mozes hetzelfde. Die zegt, Hallo, ben je alleen maar leider hier zo? Nou, ze werd ter plekke laatst. Saul, die zegt tot Samuel... Want hij ben eens door waar het over gaat. Ik heb gezondigd. Ik heb het bevel van Jahwe, uw opdracht, overtreden. Maar, zegt ik, vreesde het volk. Ik heb naar hen geluisterd. Nou, dit is echt herkenbaar voor ons allemaal. We doen het vaak uit vrees voor de omgeving, dat we niet doen wat vader van ons vraagt. En toch moet je dat bij wortel en tak uitdrukken. Doe het nooit. Spreek vrijmoedig over God, maar misbruik nooit zijn woord. Maar zeg, zo spreekt de Heer, al willen ze je slachten. Nou zegt Saul, nu dan, vergeef toch mijn zonde. Keer met mij terug, dan zal ik voor ja weer neerbuigen. Het klinkt goed, maar het is niet goed. Hij vraagt dan de profeet, vergeef toch mijn zonde. Keer met me terug, dan zal ik voor ja weer neerbuigen. Dat betekent gehoorzaam worden. Hè? Maar Samuel die zegt tot Saul, ik zal met u niet terugkeren. Kom, kom. Want gij hebt het woord van ja weer verworpen. Hoe ver kan je met iemand terugkeren of mede weg lopen? als ze het woord van Yahweh verwerpen. Kunt u dan nog met iemand verder gaan? Nee. Kun je dan nog gemeenschap hebben? Als iemand wil en weet is het woord van Yahweh verwerpt... dat gaat helemaal niet. Ga je het woord van Yahweh verworpen? Daarom heeft Yahweh u verworpen. Dat je geen koning bent over Israël. Kijk, daarna kun je weer met hem verder... maar hij is dus uit zijn ambt gezet. Zijn zalving is weggenomen en die wordt aan de kan David gegeven. Maar het gaat met Saul dadelijk ook niet goed... Maar daar komen we vandaag niet meer aan toe. Samuel keert zich om en wilde weggaan. En Saul denkt: wacht even, wacht eens even. Ik pak je bij je slip van je jas. En zijn jas die scheurt. Dan zegt Samuel: we heeft heden het koningschap over Israël van jou gescheurd. Hij heeft het gegeven aan je naaste. En die is beter dan jij. Ook liegt de onveranderlijke Israëls niet. Hoe vindt u zijn uitspraak? Kent u de onveranderlijke? Kent u de onveranderlijke? Ja, ik vind de uitdrukking ook mooi. Het wonderlijke is, die onveranderlijke, die kent geen berouw. Want hij is geen mens, dat hij berouw zou hebben. Zo, dat is toch heftig, hè? Dus als vader langmoedig is, wil niet zeggen dat hij berouw heeft. Maar hier komt hij op een punt, dan zegt hij: hij kent geen berouw, want hier gaat het om een zaak van leven en dood voor Israël. En je bent een koning over Israël. Gaat de koning fout, gaat het hele volk fout. Hij wordt op zijn verantwoordeling gewezen. Hij kent geen berouw de onveranderlijke, want hij houdt zich aan wat hij gezegd heeft. Dus over wat hij zegt, heeft hij nooit berouw over. Als hij daarnaast ook nog langmoedig, barmhartig, genadig is. Maar hij is bovenal ook rechtvaardig. Hij gaat het echt niet voorbij laten gaan. Hij is namelijk geen mens, onze God. Want hij is God, dat hij berouw zou hebben. Dat woordje wat hier staat, onveranderlijke. Dat kan je niet terugvinden in de grondtaal. Daar staat het woordje net zag. En dat betekent uitstekendheid, voortdurendheid, evendurendheid, altijd durendheid, altijd uitmuntendheid. Ik begrijp niet dat ze het met onveranderlijke hebben neergezet. Maar ja, goed, de ander kan zeggen: hij is ook altijd dezelfde, want dit is de benaming van onze God. Dat woordje onveranderlijke, eigenlijk, het geeft wel weer wie vader is. Hè. Wat vader is, het is die. Uitstekendheid, voortdurendheid, eeuwigdurendheid, altijddurendheid. Je kan op Vader vertrouwen, want wat hij hier zegt zal hij daar doen. Hij wijkt nooit van zijn woord af. Dat doet hij ook niet met Saul. Maar Saul is een koning. Als je een priester bent, en je bent hoge priester en je maakt zulke fouten, dan wordt hij afgeserveerd. Dat gaat niet. Maar, zegt hij voor een tweede keer, ik heb gezondigd. Bewijs mij nu toch eer in tegenwoordigheid van de oudste van mijn volk van Israël. Keer toch terug met mij, dan wil ik mij voor jaren uw God neerbuigen. Dus hij vraagt het nog een tweede keer aan Samuel. Alsjeblieft, zegt hij. Alsjeblieft. Hierop keert Samuel terug. En dan gaat Samuel achter de koning. Zegt hij, oké, okay, ga maar lopen. En zo loopt hij achter de koning aan. Saul boog zich neer voor de Heer. En Samuel heeft erachter gestaan. Ik vind het toch wel een mooi slot. Maar het is wel verdrietig tot het zover moest komen voor Saul en tot er voor zijn koningschap geen oplossing meer was. Breng Agag, zegt Samuel, de koning van Amalek, brengt die maar bij mij. Welgemoed ging Agag naar hem toe, want hij zei bij zichzelf voorwaar de bitterheid van de dood is geweken. Die Agag denkt, zo, die koning heeft moeten buigen bij die profeet. Zo, ik heb het leven. Kent u het verhaal? Ik denk dat die Samuel, dat was echt een mannetjesputter hoor. Samuel die zegt tegen die man, tegen die koning Agach. ...zoals jouw zwaard vrouwen kinderloos maakte jongen... ...zo zal onder de vrouwen jouw moeder kinderloos zijn. Daarop hield Samuel Agach aan stukken voor het aangezicht van Yahweh. Daar staat hij tot hij zijn hoofd afsloeg, hij hakte hem in stukken. Hij geeft zo precies weer wat hij met het kwaad doet... Lieve mensen, laten wij als Samuel het kwaad in ons eigen leven vernietigen en in stukken hakken. Vind je dat een leuke uitdaging? Leuk, hè? Het is een noodzakelijke uitdaging. Want als we met het kwaad door blijven gaan in ons leven, hebben we een probleem met Abba Yahweh. Samuel brengt, gaat dan naar Rama toe, maar Saul ging naar zijn huis in Gibea. Samuel zag Saul niet meer tot de dag van zijn dood. Samuel droeg leed over Saul. Het is toch fijn om het hart van Samuel te proeven. Hè? Het is niet leuk om iemand te corrigeren. En alles te moeten vernietigen waar hij mee bezig is geweest. En dan komt hij weer hier. Hé. Hey, en Yahweh had berouw dat hij Saal tot koning over Israël had aangesteld. Niet dat hij het weer zo noemt. Vader wordt een soort menselijke trek meegegeven. Hij had toch berouw dat hij het had. Hij had meer van hem verwacht. Nou, wat vader Yahweh nou verwacht van Saul, tot hij als koning regeert in Israël, verwacht vader van u. Dat u als koning regeert in zijn koninkrijk, in de gemeente, in het lichaam van Yeshua. Durft u er aan om te zeggen? Ja? Yahweh had berouw dat hij Saul tot koning over Israël had aangezet. Zou vader berouw moeten krijgen dat hij u in de gemeente heeft gebracht? ...gekocht en betaald door het bloed van Yeshua... ...en tot je dan toch aan de zijkant van de weg blijft rommelen. Ja, dan krijgt vader berouw tot hij je in de gemeente hebt gebracht. Lieve mensen, als er dingen zijn in je leven... ...doe net als uh, Samuel, pak een groot zwaard... ...en hak het aan stukken uit je leven. Schuif het in de vuilnisbak en het is weg. Ja, we zeggen tot Samuel, hoe lang zult gij nog dragen? Hé, hey, er verandert iets... Ik heb hem toch verworpen. Samuel had leed over Saul. En ik begrijp het. Maar vader zegt tegen Samuel... Hoe lang ga jij nog leed dragen over Saul? Ik heb hem toch verworpen. Dat hij geen koning over Israël zal zijn. Vul je horen, Samuel, met olie. Ga heen, ik zend je naar de Betlemiet. Isaïe, want onder zijn zonen heb ik mij een koning uitgezocht. Als wij het niet doen zoals God het wil... Dan gaat hij een ander halen die het werk gaat doen wat jij had moeten doen. Het klinkt een beetje hard, maar het is gewoon realiteit van het woord van God. We zijn gekocht en betaald door het bloed van Yeshua. Er is geen grotere prijs in het leven als dat je je leven geeft voor een ander. Lieve mensen, laten we trouw zijn, wandelen in de wegen van onze Abbe Yahweh, in vreugde volgen onze Heer Yeshua, tot de mensen kunnen zien dat we met hem één zijn. In liefde, in blijdschap, in langmoedigheid, in trouw, in overwinning, in alles. Amen. Wat zegt u? Amen? Amen. amen. Prijs de heer.